Eén uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wetenschapsjournalist Karl Kopperschaar is de man achter de ziekteradar... en de grote griepmeting. Een werklunch zometeen met hem. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Afspraken, sociaal akkoord gegoten in beton, zegt Asscher. Amerikaanse minister Kerry bezoekt Zuid-Korea... en er is gelood voor de halve finales van de Champions League. Van het zuidwesten uit steeds meer buien met kans op onweer. Er is ook wat zon en het wordt 9 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Morgen geregeld zon, nog een enkele bui. Het wordt 8 tot 15 graden. Zondag vooral in de middag, zonnige periode. Dan wordt het 18 graden aan zee tot 22 landinwaarts. De afspraken die gisteren in het Sociaal Akkoord zijn gemaakt, zijn in beton gegoten. Dat zei minister Asscher van Sociale Zaken voor de ministerraad. Die afspraken van gisteren, die staan. Die gaan over betere balans, flex en vast. Die gaan over een kans geven voor arbeidsgehandicapten. Die gaan over een net pensioen voor mensen die hard gewerkt hebben. Die gaan over, in plaats van een lange uitkering in de WW, mensen van de ene baan naar de ander. Dat zijn afspraken voor de komende tien jaar, die gaan we uitvoeren. Het kabinet maakte gisteren bekend dat een eerder aangekondigd pakket... van ruim 4 miljard euro aan bezuinigingen voorlopig van tafel is. Het kabinet bekijkt in augustus of er toch nog bezuinigingen nodig zijn. Daar wilde Asje niet over speculeren. Hij zei alleen dat het kabinet tegen die tijd zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Er wordt economische groei voorspeld in 2014. En we hopen dat de economie wat verder aantrekt, zei Asje. De oppositie vindt dat de afspraken in het sociaal akkoord alsnog moeten worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Het kabinet vindt dat niet nodig en verwijst naar de volgende raming van het CPB in aanloop naar Prinsjesdag. Volgens het ministerie van Financiën bevat die raming ook de effecten van de gisteren gemaakte afspraken. Oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP hebben samen een groot aantal vragen gesteld over het akkoord. En ze willen dat die worden beantwoord voor het Kamerdebat van woensdag. D66-leider Pechtold. Hoeveel extra belastingen voor mensen komen hier nou uit voort? Hoeveel banen kost dit? Want een aantal hervormingen gaat niet door. En hoe groot is eigenlijk het gat in de begroting wat dadelijk achterblijft? De oppositiepartijen vragen zich ook nog af met welk percentage de economie moet groeien... In, om in augustus te kunnen concluderen dat er geen extra bezuinigingen nodig zijn. Ja, vanochtend kwam het nieuws dat Douwe Egberts, oftewel DE Master Blenders 1753... wordt overgenomen door de Duitse investeringsmaatschappij JAP. JAP betaalt 7,5 miljard euro voor het Nederlandse koffie- en theebedrijf. Jan Maarten Slachter is directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Meneer Slachter, wat vindt u van dat bot 7,5 miljard? Ja, dat is een interessant bot. Uh, dat is 12,50 per aandeel... Beleggers hebben vorig jaar, toen het bedrijf naar de beurs ging, 8 euro betaald. Dus dat is een heel behoorlijk rendement. Dat is 56 procent in minder dan een jaar. En dat moet je dus afwegen tegen de kans dat je dat zult verdienen op een zelfstandig Douwe Egbert. Ja, maar Douwe Egbert gaat nu dus wel weer door die overname van de beurs na een jaar. Dat is toch vrij kort? Dat is kort, maar dat... Dat is niet erg uh, Dat is niet erg voor beleggers die hebben geïnvesteerd en die nu, uh, nu een rendement kunnen, kunnen halen. Uh, als je wil dat Douwe Egbert aan, aan de beurs blijft, uh, dan bied je gewoon je aandelen niet aan. Wat zijn de kansen uh, voor Douwe Egberts nu Jap daar de zeggenschap over krijgt? Is dat goed voor het bedrijf? Uh, ik denk niet dat het slecht is voor het bedrijf. Uh, Jap heeft al twee uh, koffiebedrijven in uh, portefeuille. Uh, daarmee kan het worden, uh, worden gecombineerd. Uh, Jap heeft ook al aangegeven dat het hoofdkantoor in Nederland blijft. Productiefaciliteiten in Nederland blijf, blijven. Uh, nou, Daarmee zou het een sterker bedrijf kunnen worden. En dat, uh, nou, dat is natuurlijk in het belang van alle betrokkenen. Ja, nou, qua koers uh, komen ze dus goed uit. Uh, qua uh, nou, overname, ziet er ook allemaal gunstig uit. En de topman, hè, Jan Benning, verdient 10 miljoen. Is dat ongebruikelijk? Of? Nou, dat is niet helemaal ongebruikelijk. Hij heeft het kunstje natuurlijk al eens eerder uitgehaald ja. bij Nubico, waar hij ook eh, topman was. Eh, en dat is ook eens overgenomen, waar hij goed op, goed op heeft, heeft verdiend. 75 miljoen, ja. goeiedag. Ja. Het is snel verdiend, um, maar het is ook inderdaad verdiend. Uh, aandeelhouders profiteren ook van de, van de waardestijging. Uh, dus dat, um, uh, ja, zo, het, het is zoals het is. Dus die overname gaat wel door, hè? Nou ja, aandeelhouders moeten zich nog uitlaten oh. over, dat, over dat bot... maar ik denk dat die kans best groot is. Meneer Slachter, ik dank u wel voor de uitleg. Ga dan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... heeft in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul overlegd met de regering van Zuid-Korea. En dat ging natuurlijk over de oplopende spanningen met Noord-Korea. Na afloop stond Kerry de perste woord. North korea zal niet worden as als een nucleaire The De that die we van Noord-Korea is simply unacceptable. Ja, Noord-Korea wordt niet geaccepteerd als nucleaire macht... en de oorlogsretoriek is onacceptabel, zegt Kerry-verslaggever. Marieke de Vries is in Seoul. Wat zei Kerry nog meer, Marieke? Hij zei verder dat de Verenigde Staten bereid is in gesprek te gaan met Noord-Korea. Behalve als ze doorgaan met het ontwikkelen van een nucleair programma. En daarmee neemt hij dus de diplomatieke afslag. Zegt als het ware, vertel ons wat je wil. We kunnen erover praten. Maar denk niet dat je je nucleair kan ontwikkelen. Want, zei hij dus, Noord-Korea zal nooit worden geaccepteerd als nucleaire macht. Kerry in Zuid-Korea. Hoe belangrijk is dat voor de Zuid-Koreanen? Heel belangrijk. Zuid-Korea heeft de afgelopen weken... Uh, tijdens het uh, oplopen van de spanningen en die oorlogsretoriek... steeds de weg naar de onderhandelingstafel opengehouden. Wel altijd gezegd dat ze hard terug zullen slaan. Mocht Noord-Korea aanvallen, maar altijd aangedrongen op gesprekken. En dat wordt nu onderstreept door Kerry. Die ook nog eens zei dat de Verenigde Staten als het nodig is zichzelf en zijn bondgenoten in de regio zal verdedigen. Daarmee doelend natuurlijk op Zuid-Korea en ook Japan. Ja, Kerry is nog niet weg daar. Wat gaat hij nog meer doen? Hij vertrekt morgen naar China. Uh, is daar ook in gesprek met de nieuwe leider Xi Jinping daar. Uh, en hij zal daar zeker aandringen op uh, een steviger houding van China... naar hun bondgenoot, namelijk Noord-Korea. Dankjewel, Marieke de Vries in Seoul. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De politie heeft opnieuw een man opgepakt die in verband wordt gebracht met de aanslag op het gemeentehuis van Waalre. Het is een man uit Eindhoven, man van 38. Hij zou een van de brandstichters zijn. Bij de actie om die man op te pakken werd de hulp ingeschakeld van Defensie, zegt de politie. Defensie heeft ons inderdaad geassisteerd. Uh, zij onderzoeken de omgeving van het woonwagenkamp om te kijken of we eventuele verstopte zaken, verborgen ruimtes of andere spullen daar kunnen aantreffen. Een andere mogelijke brandstichter werd vorige maand opgepakt. Door de brand werd het gemeentehuis van Waalre in juli vorig jaar volledig verwoest. Justitie in Duitsland vervolgt oud-president Wolf voor corruptie. Nooit eerder werd een voormalig staatshoofd in Duitsland aangeklaagd. Eerder deze week wees Christian Wolff een schikkingsvoorstel af. Voor 20.000 euro had hij een rechtszaak kunnen ontlopen. Wolff trad in februari vorig jaar af... na een reeks van corruptiebeschuldigingen. Hij zou als premier van Neder-Saxen, voordat hij president werd... giften hebben ontvangen van vrienden. En ook zou hij hotelovernachtingen hebben laten betalen... in ruil voor een tegenprestatie. De gaswinning in de buurt van Veendam gaat niet door. Dat heeft de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM bekendgemaakt. De reden is, er zit gewoon te weinig gas in de grond om boringen rendabel te maken. Henk Jan is de local burgemeester van Veenam. Goedemiddag, is het een goede beslissing van de Nam? Nou, de goede, goede beslissing is vooral de afweging van de Nam. Hè. Wij zijn geen vergunningverlener uh, uh, in, dit, in dit tracé. Dus eigenlijk hebben we er kennis van genomen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor de bewoners van Ommelanden in Zuid-Wending een opluchting is. Ja, voor uzelf, hoe uh, u het nou, zo hadden wel mogen komen. Nou nee, daar zit ik... Uh, Even iets anders in. Het is namelijk zo dat er een onderzoek gedaan is. En daaruit zegt de NAM, tot dusver samen met uh, de staatsmijntoezicht, dat er geen overlast veroorzaakt zou worden. En het is niet aan mij om te beoordelen of dat wel of niet zo is. Daar heb ik er gewoon te weinig kennis van. Oké. Okay. Maar de NAM zegt, ja, er zit te weinig gas in. En dat is de reden. Ja, dat kan. Dat hebben ze ook voor die tijd gezegd. We gaan een boring doen. Kijken of het economisch uit kan om het naar boven te halen. En daar is kennelijk de conclusie van dat het niet kan. Maar zou dat echt niks te maken hebben stiekem toch met de protesten die er zijn tegen die gaswinning? Dat zou je dan nog moeten vragen. Ja, maar u denkt wel niet? Ik denk het niet, maar ik kan me wel voorstellen... dat het een behoorlijke opluchting is voor de mensen die erboven wonen. Ja, ja, ja. Um, ja er wordt wel eens meer een, een, een, een proefboring of een boring afgeblazen... omdat er toch niks blijkt te zitten in zo'n veld. Als nou in de toekomst blijkt dat dat veld toch rendabel is... omdat de techniek goedkoper is, wat vindt u er dan van? Nou, om even te kijken... Op zich gaan wij daar niet over. Ik wil dat ze dingen zorgvuldig moeten doen. Want je kan het niet hebben dat je daardoor allerlei dingen krijgt... zoals de verzakkingen, eh, zoals ze bovenaan in, in de provincie Groningen gebeurd zijn. Daar moet je denk ik heel zorgvuldig en heel terughoudend mee zijn. Maar eh, om even het beeld goed neer te zetten... het is een veld die voor 96% leeg is. En dit ging om de laatste 4%. En die laatste 4% is kennelijk economisch niet rendabel om die eh, naar boven te halen. Nee. Heeft u al reacties gehoord uit de omgeving? Want eh, mensen waren er zo tegen. Nou, ik heb vanuit de buurt, uh, vanuit de wijk en muur binnen natuurlijk wel... ...gehad dat mensen blij waren met dit bericht. En dat kan ik me ook voorstellen. Dus uh, ja, het gaat daar niet plaatsvinden. U gaat gerust het weekend in. Absoluut. Henk Jan Smaal, burgemeester van Veendam. Dank u wel. De Franse Senaat heeft ingestemd met het invoeren van het homohuwelijk. In februari had de Assemblée, de Franse Tweede Kamer, de wet al goedgekeurd. Mensen van gelijk geslacht kunnen in Frankrijk al een samenlevingscontract sluiten. Maar als alle formaliteiten zijn afgehandeld, kunnen ze vanaf de zomer ook trouwen en kinderen adopteren. De afgelopen tijd voerden voor- en tegenstanders in Frankrijk een felle campagne. Vooral de Katholieke Kerk en de conservatieve oppositie verzetten zich tegen de wet. De Gezondheidsraad twijfelt aan de poeptest... die gebruikt gaat worden bij het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De raad heeft minister Schippers geadviseerd... het testbuisje van Italiaanse makelij is nader te onderzoeken. Nederlanders tussen de 55 en 75 krijgen vanaf september een oproep... om hun ontlasting op te sturen voor controle. De overheid heeft daarvoor bij een Italiaanse fabrikant... miljoenen testbuisjes besteld... Uh, en volgens de gezondheidsraad is de testvloeistof in die buisjes vermoedelijk niet gevoelig genoeg om bloedsporen in die ontlasting aan te tonen. De Critici spraken al eerder over de vira onder de testbuizen. Minister Schippers daarover. Dat moeten we niet hebben. Nee. Met de vira is niet goed afgelopen. Dus laten we er even goed naar kijken. En even kijken wat we er daadwerkelijk. Uh, wat is voor scenario's er daadwerkelijk nog uh, voor liggen. Sport. Ja, en dan is er in het Nyon gelood voor de halve finales van de Champions League. Ruud van Nistelrooy mocht de balletjes pakken. FC Bayern München. FC Barcelona. Bayern München tegen Barcelona. De Duitsers spelen eerst thuis. En dus gaat de andere halve finale tussen. Borussia Dortmund. Real Madrid. Nou, geen woord Spaans. Borussia Dortmund moet tegen Real Madrid. En ook Dortmund speelt eerst thuis. De twee ploegen troffen elkaar dit seizoen al in de groepsfase. Toen won Dortmund thuis met 2-1. En eindigde het duel in Madrid in 2-2. Nog meer lotingen. Er is ook geloot voor de halve finales van de Europa League. Dirk Kuyt neemt het met zijn venabatje op tegen het Benfica van Ola John En de andere halve finale gaat tussen Basel en Chelsea. Het is 12 over 1 nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De afspraken die gisteren in het sociaal akkoord zijn gemaakt... zijn volgens minister Ascher in beton gegoten. De Duitse oud-president Wolf wordt vervolgd voor corruptie. Hij zou giften hebben aangenomen. En de Franse Senaat heeft ingestemd met het invoeren van het homohuwelijk. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Op de nieuwe mobiele site van Management Boek kun je uit 18.000 artikelen kiezen. En ze zijn snel voor 9 uur s avonds besteld is morgen al in huis. Management Boek op mobiel. Gewoon meer. Zeg, je het hoort? Italië heeft een nationaal geschenk voor de Hollanders. Voor de kroning. Drie jaar 0% rente op een Fiat Panda Edition Cool. Dat is Mederco en een radio-cd-speler. Nou, dat is toch schoon, hè? Zeg, kunnen we dan ook niet geven of zo? Een weekendje naar binnen. Allee. Dat is toch niet hetzelfde, hè? Nu bij Fiat. Het nationale geschenk van Italië aan Nederland. De Panda Edizione Cool met 3 jaar 0% rente. Let op: geld lenen kost geld. Welkom bij de vrachtvraag van vandaag. De kennisquiz van Beurtvaart voor logistieke professionals die alles direct duidelijk maakt. Luisteraars als opgelet, hier komt ie. De lading is tijdens het transport beschadigd. Is deze schade met een juiste vrachtbrief automatisch verzekerd? Test direct uw parate kennis op directduidelijk.nl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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met bedenker Karl Kopperschaar... van de ziekteradar en de grote griepmeting... waarmee we kunnen zien hoe epidemieën zich wereldwijd ontwikkelen. De afronding van een weekje in de praktijk... achter de schermen van het jubilerende Concertgebouworkest. En na half twee is er stand.nl. De stelling dan, het is goed voor Nederland... dat de sociale hervormingen worden uitgesteld. u het daarmee eens of oneens, SMS dat naar 70-70...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 q kinkhoest, bof of griep... het zijn besmettelijke ziekten die zich snel verspreiden... en met behulp van de ziekteradar kan iedereen binnenkort online zien... hoe zo'n epidemie zich wereldwijd ontwikkelt. En ik praat erover met Karel Kopperschaar, wetenschapsjournalist... maar ook de bedenker van die ziekteradar en van de grote griepmeting. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, dat is dus een opvolger, he, de ziekteradar. Um, ja. Eerst maar even die grote griepmeting... voor de mensen die geen griep hebben gehad en dat ding niet kennen. Wat, wat is dat precies? Nou, de grote griepmeting is een, uh, is een website, uh, online... Uh, voor uh, onderzoek met uh, heel veel vrijwilligers. We zijn dat in uh, 2003 gestart. En dan kunnen mensen gewoon heel eenvoudig aangeven of ze griep of verkoudheid hebben. heel makkelijk. Dat is uh, volkomen anoniem. We vragen alleen maar naar de vier cijfers van de postcode. Dat wil zeggen dat ze dus in een groep van zeg maar, zo'n 10.000 mensen zitten. Dus we kunnen ze helemaal niet uh, traceren. Maar je weet wel waar, in welk gebied je van weet Nederland dus in welk gebied van ja. Nederland iemand ziet. Want dat is natuurlijk heel erg van belang voor de epidemiologie dat je precies weet hoe zo'n ziekte zeg maar, door, door Nederland heen golft. Uh, en dan krijgen ze dus iedere week krijgen ze een, uh, een korte vraag per e-mail... van geef even aan of je snottert, uh, verkouden bent, koorts... Enzovoort. En op grond daarvan kunnen wij dus zien of mensen verkouden zijn, zijn griep hebben, ze buikgriep hebben en al dat soort verschijnselen. En wat kan je er vervolgens nog mee? Als je dan bijvoorbeeld in het noorden woont en stel dat het in het zuiden begint, dan kan je zien: ja, eh, van je, oh, over een week ben ik ook ziek. Nee, of? je kunt niet vluchten, want griep grijpt dus uh, verschrikkelijk om zich heen. Maar het is natuurlijk een hele gevaarlijke infectieziekte. Uh, als je dat verwaarloosd, kunnen longontsteking oplopen. Nou, we hebben ook de Mexicaanse griep gehad. Dat is gelukkig met een cis afgelopen. Maar er zijn toch heel veel jongeren die toch een hele diepe longontsteking hebben gekregen. Er zijn toch ook mensen aan dood gegaan. Ook in Nederland. Nou, Dat willen we allemaal voorkomen. We willen gewoon veel meer weten hoe zich dat verspreidt. En als je kijkt, griep is bijvoorbeeld een winterziekte... En dus in de, op het zuidelijke halfrond in de zomer hebben ze daar griep. En wij hebben het dus in onze wintertijd op het noordelijke halfrond. Maar hoe gaat dat, hoe golft dat zeg maar op de wereld rond? Nou stel, het kan dus overal kan een mutatie optreden. Griep muteert heel snel dat virus. Daardoor is het ook zo ongrijpbaar. Stel dat het bijvoorbeeld in, in, in China een nieuwe stam zeg maar ontstaat. Dan is het in no time is het in Japan. Via Japan gaat het via Hawaii naar de... Westkust van de Verenigde Staten naar de oostkust van de Verenigde Staten. Nou, daar wonen weer veel Ieren. Dan gaat het naar Ierland, uh, Groot-Brittannië toe. En dan golft het zo langzaam door Europa heen. En dat duurt dan weer drie maanden voordat er zeg maar heel Europa is uitgetrokken. Nou, dat willen we dus allemaal in kaart brengen. Maar dan kunnen we dus bijvoorbeeld een inreisverbod voor Ieren instellen? Ja, dat is weer wat boud, natuurlijk. Want iedereen die dus, die dus zeg maar, geen griep heeft... kan dus ook asymptomatisch griep hebben. Mm -hmm. En wil zeggen dus dat hij dus op een gegeven moment besmettelijk kan zijn. En dat verspreidt zich eigenlijk via zeg maar, de peuterdagverblijven en de scholen. Want die kinderen zijn nog niet immuun. Mm -hmm. En uh, die steken zeg maar, weer uh, moeder aan en die steken vader weer aan. En dan gaat het zo verder door het land. En vandaar dat het ook zo zeg maar, heel langzaam door Europa ja. golft. Het is dus niet zo dat iedereen tegelijkertijd griep krijgt. Ja. Wat heeft dit voor uh, interessante dingen opgeleverd al dan? De, deze nou, toen we echt begonnen in 2003 dachten we dat het uh, zeg maar lag aan het openbaar vervoer. Omdat iedereen dus zeg maar met hoesten en zo ja. aan de reling van de tram of de bus en zo staat. Dus we vroegen ook specifiek aan mensen, well, hoe ga je naar je werk? Ga je met openbaar vervoer? Ga je met de fiets? Ga je met je eigen auto? En er bleek totaal geen verschil te bestaan. Iedereen kreeg op hetzelfde moment griep, mm. ook in dezelfde mate. Dus dat openbaar vervoer, dat, dat telt gewoon helemaal niet mee. Iedereen heeft het gewoon onder de leden en besmet elkaar. Een ander punt kwam uit dat vrouwen een veel hogere kans hebben... om griep te krijgen dan mannen, ongeveer zo'n 25 procent. Nou, dan moeten we toch denken aan de traditionele rol... dat vrouwen veel meer met de kinderen bezig zijn. Ja. En die kindertjes die snotterig zitten ja. en zo, enzovoort. Want daar begint het eigenlijk daar al mee? Daar begint het eigenlijk mee. En we kregen op een gegeven moment een heel raar resultaat... dat mensen met huisdieren een, zeg maar, 25 procent hogere kans hadden... om griep te krijgen. Nou, daar hebben we lang over zitten piekeren, want dat is natuurlijk raar. Katten en honden hebben helemaal geen griep. Hè. Je hebt varkensgriep, je hebt vogelgriep, maar die hebben dat niet... En uh, eigenlijk is de oplossing oorzaak en gevolg. Want het zijn natuurlijk gezinnen met jonge kinderen. En die kindertjes hebben weer griep. Dus die moeders en de gezinnen die hebben meer griep. En vandaar dus de ja. verband met de huisdieren. Ja. Uh, nou, hartstikke mooi instrument dus, de grote griepmeting. U dacht, ja, dat is mooi, maar nu gaan we weer verder met ja. de ziekte radar. Wat ja. is dat dan? Nou, de ziekte radar is dus min of meer hetzelfde als de grote griepmeting. Alleen willen we dan echt alle infectieziekten... In kaart brengen. Niet, niet, alleen, niet, van alleen, mensen, griep. niet alleen griep, maar dus ook bof, kinkhoest. Eh, Op bijvoorbeeld vragen over hoofdpijn. Hoeveel mensen hebben hoofdpijn in Nederland? Hoeveel mensen hebben migraine? Wat voor medicijnen gebruik je daarbij? Ook langzame epidemieën, zoals dus obesitas, hè, zwaarlijvigheid. Kun je ze ook in kaart brengen. Dus het is ook heel goed voor sociaal eh, gedrags, wetenschappelijk onderzoek. En eh, nou ja, zeg maar al dit soort dingen aanpakken. En kijken wat we daaruit kunnen krijgen aan, uh, aan gegevens. Ja. Nou, en dat dus ook... Eerst een pilot in Nederland, ziekterada.nl. Staat nu dus zeg maar in de startblokken. Nou, Het zal waarschijnlijk ergens in het najaar worden. We moeten daar ook nog financiering, de goede financiering voor eh, zorg eh, vinden. En dat is in feite ook een zaak voor de volksgezondheid. Ik wil het zeggen, want de overheid is hier, like, moet hier toch hartstikke geïntegreerd zijn. Je ja. nee, moet het onmiddellijk met geld over de brug komen. En ja, nou ja, het is crisistijd. En eh, we kloppen voortdurend aan bij het ministerie van VWS. Nou, die zijn ook heel welwillend. Hebben een goed luisterend oor. Verwijzen weer door naar de belangrijkste gezondheidsorganisaties in Nederland die maken ook, sommige daarvan maken ook gebruik van onze gegevens... maar die zeggen, ja, wij zijn ook natuurlijk gelimiteerd aan het budget... dus het is een zaak voor VWS. En zo gaat dus het, zeg maar het kip-ei-probleem, ja. het balletje gaat heen en weer. En, maar we krijgen dus nu maandag, dinsdag, woensdag... Krijgen we weer een internationaal congres... En het rare is, dat is dus zeg maar gefinancierd door de Amerikanen. Ik heb een paar keer voor Harvard Medical School in Boston gesproken, later ook nog in San Francisco. En ik ben dit jaar ben ik alle medisch-infectiologische congressen medisch of de wereld afgegaan. Er komen 100 top topvirologen bij elkaar. Nou, 70. We hebben 70 artsen, dierenartsen, epidemiologen, virologen uit binnen- en buitenland, 16 verschillende landen. En die komen daar bij elkaar. En dan gaan we dus heel diep nadenken. We hebben eerst op maandag hebben we gewoon een plenaire sessie. Hebben we ook uh, politici uitgenodigd... en andere mensen die daar belangstelling in hebben. En daarna wordt het dus echt een opstroop uh, workshop waarin we dus in verschillende groepen gaan nadenken... wat moeten we allemaal doen? Hoe kunnen we die beslisboom doen? Hoe kunnen we dat precies alle gegevens uitkrijgen? Welke ziektes en infectieziektes moeten we gaan doen? Uh, maar ook bijvoorbeeld, wat zijn de juridische aspecten? Ja, ik wil bijvoorbeeld op een gegeven moment via een soort van beslisbomen vragen... Van, nou, wat voor ziekte heb je, waar heb je last van... Nee, geef je toestemming om dat te gebruiken. Nou, dan willen mensen een diagnose hebben. Ja. Nou, en dat wordt natuurlijk weer moeilijk. Want ja. uh, je mag niet zomaar via internet een diagnose nee, geven. Zeker niet dat het anonieme mensen zijn die je eigenlijk helemaal niet kent. Uh, uh, nee, maar we geven uiteraard het advies van... nou ja, dit zou het kunnen zijn. En ga ogenblikkelijk contact opnemen met uw huisarts. Dat doen we dus ook bij de griepmeting. We hebben ook een grote longontstekingmeting. Nou, dan krijg ik dus ook dagelijks heel veel vragen binnen... Ja. van mensen die longontsteking hebben. Zeggen, wat moet ik doen? En mijn huisarts geeft me die en die medicijnen voor. Dan kan ik dus alleen maar zeggen... van: nou Pas op en ga gewoon terug naar ja. je huisarts. Want ik kan dat niet beantwoorden. Dus de radar is ook nog eens een keer een soort uh, bijna medische encyclopedie waar je. Uh, dat is de bedoeling. Kan... Ja, ja. ja, dat is wel de bedoeling. Ja. En en, en, wilt, dit, dit gaat dan heel erg over data, hè? dus cijfertjes, uh, ontwikkelingen. Ja. Maar u wilt ook nog technologisch verder gaan. Dat je straks met je mobiele telefoon al, al ja, een app komt. Er. We, hebben, we hebben inderdaad voor de griepmeting hebben we al een app. Dus dan kun je het via de telefoon doorgeven. Maar je zou bijvoorbeeld dus ook kunnen gaan denken aan uh, bijvoorbeeld voeding, gedrag, beweging. Dat soort dingen meer, dat je dat in kaart kunt brengen. In feite had ik dus al in 2004 een, een groot eet- en beweegonderzoek willen starten. nou Dat was ook een kwestie van financiering. Aangeklopt bij Horeca Nederland, willen jullie meedoen? Dat soort dingen meer. En met de Universiteit van Wageningen, hoogleraren daar, en VU en zo allemaal. Mensen die zich bezighielden daarmee. Gekeken kunnen we bijvoorbeeld een, een happenteller ontwikkelen in plaats van een stappenteller. Een dus Een happenteller, zodat je bijvoorbeeld boodschappen doet in de supermarkt... en een product intikt en dan te zien krijgt van... nou ja, er zitten zoveel calorieën in, maar we hebben ook vervangende producten. <lacht> en zou je dat nou wel doen? Weet je? Ja. Dat soort dingen meer. Of dat je gewoon kunt aangeven van... ik heb gisteren dit en dit en dit en dat gegeten... en in zoveel porties, en dat je dat gewoon kunt optellen. En dan kun je dus ook, als je dat om de acht dagen doet... dan verspringt dat één dag... Dan kan ik dus op een gegeven moment zien, en ook door het jaar heen, wat is er gebruikt. Dan nou, zie je bijvoorbeeld in Pasen dat er zoveel chocola via de chocolade-eieren. Ja. Of zoveel zwembaden aan bier als het een warme dag is. Nou, al dat soort weetjes zou je dus daaruit kunnen krijgen. En als iedereen gewoon meedoet met vrijwilligers, dan hebben we daar een heel goed beeld van. Ja. Ik, ik begrijp ook dat u uh, bezig bent uh, met, een, uh, met een app waarbij je dan hoef je alleen maar in te hoesten dan, of zoiets. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat had ik dat nou gelezen? Nee, er is, een, er is een andere app. Dat is van een, uh, van een collega en een goede vriend van me, ook zerkundige. Uh, Frans Snik heeft een icepacks ontwikkeld. waarmee je fijnstof kunt meten. En die okay. kan dus gewoon op een iPhone worden gezet. Ja, ja, ja. En dan heb je een foto van de, van de blauwe hemel. dan kun je dat doen. Maar er zijn dus ook al mensen voor COPD. Heb je dus ook een soort van COPD-snuffelaar. en daar kun je dus in ademen. en dan meet het dus gewoon aan de terugkomende lucht. Nou, en zo zijn er dus tal van dat soort dingen te bedenken. Ik denk ook gewoon dat bij die ziekteraden. dat we dus ook dit soort catches. op een gegeven moment gaan ontwikkelen. Ja. en ook gaan uitdelen. en zeggen aan mensen: van, Nou, ga meedoen en daarin een test. Waarom bent u er zelf zo mee? Met, met, met, want u bent eigenlijk iets heel anders van, van beroep. Ja, ik heb oorspronkelijk heb sterrenkunde, natuurkunde en wiskunde gestudeerd. Uh, maar uh, de dus schrijfetjes zijn dan wel verklaarbaar? Dat is verklaarbaar, maar de sterrenkunde had ik dus al. Uh, ik zat heel vroeg op internet, Ik klaf nummer 145 met een internetaansluiting in, in 1994. Ook mijn eigen website toen gemaakt en dat uh, Engels en Nederlands gespiegeld. Ik had op een gegeven moment uh, zons- en maansverduisteringen, Venus-overgang daar interactieve websites voor opgezet. Ik wilde, kijk, internet was eerst eigenlijk alleen maar zenden. Uh -huh. uh, maar ik wilde ook ontvangen. Ik wilde gewoon participatief bezig zijn. Dus dat mensen zelf kunnen meedoen. Zelf wetenschapper kunnen zijn. Nou, dus op grond van die, zeg maar die zonsverduizing, maansverduizing... waar ik vroeg van, zend uw waarnemingen ja. in. stond uh, ik ook op een gegeven moment op een, een conferentie van wiskunde en industrie. Eh, dus wiskundige onderling. Nou, ik heb natuurlijk ook wiskundig bijvak gedaan. En zonder zo te praten: van dit, dat, dat en zo. Toen dacht u, ik, ik kan er ook iets met de ziektes mee Toen kwamen dus ook een vraag: van we hebben eigenlijk wel zin om iets groots te doen. Eh, en eh, nou, al denkend kwamen we dus op uh, griep. Want griep is ook epidemiologie. Want je kunt dus die data kun je dus helemaal gaan volgen. En uh, op een gegeven moment met twee wiskundigen: Mark Pelletier, nu hoogleraar in uh, Technische Universiteit in Eindhoven. En Bob Planquet. Uh, hebben we dus gezegd van, nou, laten we dat eens aanpakken. Ja. Dus we zijn later, uh, dat was in april... en toen hebben we gezegd van, nou, dat doen we na de zomervakantie. Toen heb ik dus op een gegeven moment een mailtje gestuurd... In mei half augustus, toen schrokken zij echt nog. Want we hadden gezegd van dan moeten we dat 1 november doen. Ze hadden, ja, we hadden eigenlijk gehoopt dat je het was vergeten, <laughs> dat we het volgend jaar zouden doen. En toen hebben we dus echt in no time, in zes weken, hebben we dus die grote griepmeting uit de okay. grond gestampt. En die was ja. ogenblikkelijk succesvol. Ja, we hadden het eerste wel... jaar 38.000 deelnemers. Ja, maar ook door, ook door inderdaad allerlei andere landen overgenomen. En nu ja. bent intussen tussen alweer bezig, want een nieuw onderzoeksvoorstel heb ik begrepen. Dat hebt u ingediend bij de EU? Wat is ja, dat? Ja, nou, in feite praat ik dus dan ben ik dan de huid aan het verkopen voordat uh, de beer geschoten is. Uh, dat moet nog gerefereed worden. En uh, dat is ook een, een sociaal-maatschappelijk uh, onderzoek. Met, uh, met ook heel veel landen, uh, negatief verschillende landen. Uh, om te kijken hoe mensen reageren als er een pandemie uitbreekt. We weten dat bijvoorbeeld van de Mexicaanse griep. Ja. Uh, op een gegeven moment was er een enorme hoos. En uh, mensen werden bang gemaakt. Er gingen, via Twitter en Facebook gingen allerlei verhalen rond. dat mensen zich niet moesten laten vaccineren. omdat de nanodeeltjes zouden worden ingespoten. of de overheid zou zendertjes ja. inspuiten. zodat ze allemaal worden, konden worden gevolgd en gemanipuleerd. Nou, toen ben ik ook een, een bijwerkingenonderzoek van, van de griepprik begonnen. Nou, dat we in no time 13.064 deelnemers via de griepmeting. En gezegd van als jullie dat nou zelf doorgeven. dan kun je dus rechtstreeks misschien. Wij koppelen dat door, wij zijn onpartijdig. Kun je zien dus wat, of het een rode plek of dat er meer verschijnselen zijn? Nou, mensen werden op een gegeven moment gerustgesteld. Dat was vroeger ook zo. Hè? Toen de pest bijvoorbeeld uitbrak in Engeland in de 17e eeuw. Uh, de rondenaren die vluchten. Maar een andere county in de buurt die zei van we gooien alle deuren dicht. Kan niemand erin, dan krijgen we ook geen pest. Nou, die gingen dus allemaal met 80% dood. Want die ratten die kwamen gewoon binnen met die vlooien. En de bevolking die het land in was gevlucht... die waren in feite gevrijwaard. Nou, dat soort dingen wil ik dus graag aan meten. Ja. En ook in verschillende landen. Ja. Hoe reageren bijvoorbeeld mensen in Turkije op een uitbraak van een infectieziekte ja. en wij hier in het westen en zijn ze bijvoorbeeld in Spanje en Italië anders ja. interessant, maar goed dat ligt allemaal nog op de plank dat op de, als u al bent er in uw hoofd al heel druk mee Lees ja, ja, maar eens ja. even die ziekteradar en, ja. en de conferentie die eraan komt interessant verhaal, fijn dat u dat hier kwam vertellen Carl Kopschaar, bedenken van de ziekteradar dus en de grote griepmeting in de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek de hele week mocht verslaggever Maarten Bleumer's meekijken... achter de schermen van het 125-jarig Concertgebouw Orkest. Aan het eind van de week kijkt hij vooruit met Jan Raas... dat is de directeur van het jubilerende orkest. Van harte. Aangenaam. Bedankt voor jouw interesse. Ja, en, en van harte met het 125-jarig jubileum. Ja, dat is een prachtig verhaal. Grote geschiedenis. Ja. U komt bij een orkest, wordt directeur. Uh, Zo'n verma vermaard orkest... Dan... Heeft u een idee, neem ik aan. U wil ook graag een stempel drukken, iets, iets achterlaten. Wat is dat in uw geval? En het is beter dat andere mensen daarover praten dan ikzelf. <laughs> ja, ja, ja. nee, laat ik het anders stellen. Wat zijn uw ambities? Mijn droom is toch dat ook de volgende generaties... dit orkest kunnen genieten. In deze wat politiek koude tijden, denk ik... moeten wij onze politici en beleidsmakers, decision makers, ook opleiden. Het allerbelangrijkste in de toekomst is, in het verlengde van wat ik zei, is onderwijs, onderwijs, onderwijs. En daar begint natuurlijk de liefde voor kunst en muziek, maar ook voor het samenspel. Maar... Kan u dat praktisch maken? Ja, we gaan in de toekomst toch meer familieconcerten spelen. zeg maar voor de kinderen en kleinkinderen van ons huidig publiek. Hè? Meer dan in het verleden. Maar met RCA Universe hebben we nu geld aan het verzamelen om binnenkort via... De tablet, via de computer, via televisie. maar ook misschien wel, als het lukt, via de digiboard in scholen. met het orkest in de klas te komen. En niet alleen een concert, maar educatieve programma's te ontwikkelen. dat je, zeg maar, verrijkte inhoud geeft. waardoor je beter leert luisteren. Mooi, ja, ja. Ja, eigenlijk, ik wou eigenlijk gewoon zeggen. <lacht> ik wens u een heel mooi jubileum, ja, want ik, ja, ik vind een het een mooie afsluiting. We ja. kijken er naar uit naar de reizen die eraan komen. We spelen binnenkort nog in. Brazilië en Argentinië. En dan in november een lange tour. Voor de tweede keer ooit naar Rusland. En dan China, Japan en de eerste keer Australië komt eraan. Maar in onze planning zijn wij bezig met Maris Janssons uh, over 2017, 2018. Dus uh, wij plannen lang vooruit. En dat moet ook om, om dirigenten te kunnen boeken. En ook om overzicht te houden over je prioriteiten. Dank u wel. Maarten Bleumens, sloot de week af met de directeur van het Concertgebouworkest Jan Raas. Volgende week is Ingrid Koning de verslaggever van dienst. En zij staat de hele week op vliegbasis Leeuwarden... waar Defensie meedoet aan een grote internationale vliegoefening. Zometeen stand.nl. De stelling, het is goed voor Nederland dat de sociale hervormingen worden uitgesteld. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Dit is Radio 1. Maar hier is het NOS Journaal, hier is Dik ter hart.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 Eerder deze week wees Christian Wolff een schikkingsvoorstel af. Wolff zou als premier van neder voordat hij president werd... giften van vrienden hebben ontvangen. De Franse Senaat heeft ingestemd met het invoeren van het homohuwelijk. In februari had de Assemblée, de Franse Tweede Kamer, de wet al goedgekeurd. Mensen van gelijk geslacht kunnen in Frankrijk al een samenlevingscontract sluiten. Maar vanaf deze zomer kunnen ze ook trouwen en kinderen adopteren. En Bayern München speelt in de halve finales van de Champions League tegen Barcelona. In de anderhalve eindstrijd staat Borussia Dortmund tegen Real Madrid. En waar de hoofdpunten? awb Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Twee files, de A28, Utrecht richting Zwollep. Tussen Soesterberg en Leusden langzaam rijden over 6 kilometer. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, voor het knooppunt Ewijk 4 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Gisteren kwam het kabinet dus met werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord, historisch vond premier Rutte het. We gaan de crisis beteugelen, wist vicepremier Ascher. Nou mooi natuurlijk, maar wat blijft er over van de hervormingen die P van de ANVVD in het regeerakkoord overeengekomen waren gekomen? En hoe gaan we aan de Europese begrotingsnorm voldoen? Ik ga over praten met de D66 fractievoorzitter Alexander Pechtold. Dag meneer Pechtold, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, dan komen ze. De regering regeert niet meer. Ja, ben ik het wel mee eens. Ik had er vol veld wel aangedurfd. Zeker. Je kunt de economie niet kapot bezuinigen. Uh, dat kan wel, maar je kan het ook verstandig doen... Uh, waardoor het niet kapot gaat, maar juist weer gestimuleerd wordt. Okay. Ik hoorde zojuist het concertgebouwdirecteur zeggen... onderwijs, onderwijs, onderwijs. Nou... Hij had het niet beter kunnen verwoorden. Daar bent u het helemaal mee eens, hè? Nou, dat is geen ja en nee, maar goed, ik, ik gun u dat dan even nu. Uh, want het is voor u niet zo'n prettige dag, maar daar gaan we het over hebben. Uh, uh, want de stelling luidt, het is goed voor Nederland... dat de sociale hervormingen worden uitgesteld. En we roepen onze luisteraars natuurlijk op om uh, daarop te reageren. Bent u dus eens of oneens met die stelling? sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Uh, meneer Pechtold, het is goed voor, de ne voor Nederland... dat de sociale hervormingen worden uitgesteld. Nee, dat is het niet, want dat worden ze al heel lang. Uh, als ik er eentje mag noemen, het ontslagrecht. Ik weet dat er in 2006 van werd gezegd... dat moeten we nu eens gaan doen. Een land als Duitsland, waar wij toch vergelijkbaar mee zijn... Dat, die heeft dat in die periode allemaal gedaan. En nu hoor ik dat het wordt uitgesteld naar tenminste 2016. Dan zijn we tien jaar verder. En in die tussentijd hebben we slechte tijden, goede tijden meegemaakt... maar elke keer was er een reden om het niet te doen. Ja, maar goed, ze moesten wat, uh, het kabinet, en ze hadden daarvoor die bonden en die werkgevers nodig. En die, al die hervormingen die u zo, uh, die, die u zo aanspreken, die, die willen zij niet. Nee, en dat is jammer, want daarmee zijn vooral gevestigde belangen verdedigd. Uh, en, en natuurlijk moet je goed omgaan met gevestigde belangen. Maar wat nou juist het belangrijke van hervormen is, is dat je kijkt naar de nieuwe spelregels die er bijvoorbeeld op die arbeidsmarkt gelden. We hadden in de vorige eeuw geen 800.000 ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel. Jeugdwerkloosheid uh, is nu heel hoog, daar moet je dus naar kijken. Mensen van 50, uh, boven 50, die moeilijk van baan naar baan komen, daar zou je beleid op moeten voeren. Dat stond er weinig in het regeerakkoord, behalve dan die hervormingen. En als je die nu laat schieten, dan blijf je eigenlijk... met de spelregels van de vorige eeuw al toch inmiddels... dertien jaar in de volgende eeuw werken. Maar, maar loop je dan toch niet het risico dat je je van het volk vervreemdt als, uh, als regering? Nou, dat doe je naar mijn gevoel, uh, wanneer je alleen maar blijft zeggen... heb vertrouwen. Ik zag gisteren een zeer opgewekte minister-president. Nou ben ik ook wel positief ingesteld van huis uit. Maar als je alleen maar zegt, ik, ik gok op vertrouwen... want dat doet hij eigenlijk. Ik gok op economische groei. Ja, een kabinet is ervoor, de politiek is ervoor om daar de randvoorwaarden voor te creëren. En daar moet je mensen in meenemen. Als ik mag vergelijken met de AOW-leeftijd, daar hebben we jarenlang over gesproken. Maar het gekke was dat op een gegeven moment in Den Haag... men niet verder durfde, terwijl uit alle cijfers bleek... de bevolking al lang door had dat dat een keer moest gebeuren. Alleen wel wilde dat dat zorgvuldig gebeurde. Niet in één keer van 65 naar 67, maar in een aantal jaren... dat langzaam opbouwen, waardoor je die belangen... van de groep die he, van oude rechten uitging... en de groep jongeren, een nieuwe generatie... die met nieuwe feiten geconfronteerd wordt, waardoor je die in evenwicht houdt. Hmm. Maar ja, goed, misschien wilt u juist wel te snel. Uh, want uh, kijk naar de hypotheekrenteaftrek. Ik bedoel, dat was een paar jaar geleden. Uh, mocht je het niet eens. Het H-woord werd het genoemd. Ja. En nu staat het toch, uh, overal staat het in, en wordt er zelfs wat aan gedaan. Ja, maar ook dat is een hele lange discussie geweest. En het feit, er is deze week uh, een rapport gepresenteerd. Uh, vanuit de Kamer zelf over de huizenmarkt. Het feit dat we dus in een paar jaar tijd, van 1995 tot 2008... een huizenstijgprijzing hebben gehad van 250 procent... Dat was alleen maar omdat we dus de, de, de, de, de spelregels eromheen volledig uit de hand hadden laten lopen. Als dat waardoor eerder mensen... was aangepakt, dan was het niet zo hoog opgelopen. Ja, dan je. waren mensen niet zoveel schuldig gaan maken. Waar nu heel veel huishoudens tegenaan lopen. Waardoor mensen hun huis niet kunnen verkopen. En waardoor er dus een soort opgeklopte luchtbel in die woningmarkt is neergezet. Waar we nu eh, met starters op de woningmarkt en, en, en mensen die kleiner willen gaan wonen aan het eind van hun leven. Allebei zitten ze ja. in de problemen. Maar zou u dan de als u het voor het zeg had gehad, zou u dan de sociale partners... minder serieus hebben genomen? Ik neem ze zeer serieus, maar uit het verleden. Er wordt wel eens vergeleken met een akkoord van, van 30 jaar geleden... in de tijd van Ruud Lubbers, het ja. akkoord van Wassenaar... waar ja. sociale partners ook wel deden. Maar dat was anderhalf anderhalve viertje, Dit is 40 pagina's waar veel minder effectiviteit in zit... dan die anderhalve pagina van 30 jaar geleden. Waar ook heel, ja, heel helder werd gezegd... Wij nemen als politiek ook verantwoordelijkheid. En als de polder dat niet inhoudelijk levert en alleen gevestigde belangen verdedigt... ja, dan moet de politiek die toch democratisch gelegitimeerd is, wel de paden uitzetten. En dat gebeurt nu niet. Nou, nou ja, de Pol de democratie vraagt blijkbaar dat we dat we gewoon uh, ja, babystapjes zetten. Maar uiteindelijk dan misschien wel ergens komen. Maar wat u betreft niet snel genoeg. Nou ja, niet snel genoeg. Bedoel, ik bedoel, ik, ik wil best van de vijfde naar de vierde versnelling, maar ik wil niet op de handrem. Uh, ik, ik, ik zie gewoon dat de problemen toenemen. Het aantal werkenden op het aantal niet werkenden, zal in de komende jaren drastisch veranderen. We hebben nu één AOW'er op vier werkenden. En dat verandert dadelijk naar een verhouding... in enkele decennia van één op twee. Ja, dat, dat, dat, dat, zijn, dat, dat zijn ontwikkelingen waar we als overheid niks aan kunnen doen... en waar we wel de spelregels tijdig voor moeten aanpassen. En daarom die hervormingen. Ze leveren geld op voor de staatsgas, maar ze, ze zorgen ook voor nieuwe kansen van mensen. Als je nu geen baan hebt, dan is het heel moeilijk om in... Uh, om een vast contract te krijgen. Om in dat arbeidsproces een baan te krijgen. Als je in een baan zit, bouw je zoveel rechten op dat er geen enkele stimulans is om eens een keer misschien naar geschikter werk te gaan zoeken. Kortom, uh, het, het, het stagneert zelf. Ja. Nee, ik, ik snap het wel, en u hebt dit al veel vaker gezegd, maar ja, ik heb gisteravond bij de heren uh, van werkgevers en uh, werknemers, uh, we maar even zeggen, aan tafel gezien. En die, uh, ja, die zeggen allebei, allebei: van ja, we willen dit gewoon niet. Ja, meer zit er niet in, hoor je dan uh, fluisteren. Maar dan, vind ik, dan dient de politiek toch mensen ja. mee te nemen. Maar goed, die vertegenwoordigen wel uh, heel veel mensen. De FNV alleen nog 1,2 miljoen, nou, ja, alle werkgevers. Ja, maar dat zijn 20% van de werknemers in dit land. Uh, 20% van de werknemers is lid van de vakbond. Dat, dat, er zijn er dus ook nog heel veel die uh, leidzaam moeten toekijken... hoe met hun belangen wordt omgegaan. En waar het mij om gaat, is dat je zorgt... dat mensen met gevestigde belangen niet opeens van vandaag op morgen... voor een heel nieuwe werkelijkheid staan. Maar wat ik ook niet wil, is dat uh, jongeren... Uh, die al met andere verhoudingen sowieso al te maken krijgen... die met veel minder rooskleurige uitgangspunt positie de toekomst ingaan, dat die dadelijk de hele rekening betalen. Ja. het is ook, nou ja, we zitten sowieso in een gekke tijd wat betreft de politiek. Ik bedoel, de lijnen zijn niet allemaal niet meer zo helder als als dat vroeger was. U hebt bijvoorbeeld het woonakkoord gesteund als D66 zijn, er. Ja. maar ik, ik proef een beetje dat u dit, u gaat hier geen handtekening zetten, toch? Nou, we hebben vandaag met vijf oppositiepartijen, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, hebben we vooral heel veel vragen gesteld. Wat zijn nou de effecten op de werkgelegenheid? Want het lijkt uit de eerste cijfers... dat de werkgelegenheid daardoor afneemt door dit akkoord. Wat betekent het voor de belasting van mensen? Het lijkt uit de eerste beschouwingen... dat de lasten voor mensen verzwaard worden. Wat betekent het voor het begrotingsgat? Daarvan is in ieder geval duidelijk... dat de 4 miljard die nodig was om het weer een beetje op orde te krijgen... wordt uitgesteld. Ja. Maar... maar, maar, maar of het wordt afgesteld, dat, dat, dat is weer niet duidelijk. Dus de onzekerheid, die houdt aan. En datgene wat we nou juist nodig hebben... en waar Rutte terecht toe oproept vertrouwen... die creëren we hier in Den Haag op dit moment zelf niet. Ja, u, u wilt als oppositie ook dat dat uh, doorgerekend wordt. Hè? Dat we nu de cijfers al hebben voor het debat dat woensdag uh, is, dacht ik. Ja, het is toch belangrijk dat als je... Hè, dit, dit, dit, er ligt een financieel akkoord, maar het, er wordt mij bijna verteld... van uh, hier heb je een financieel product, hè, je, je gaat naar de bank... Je wil een hypotheek afsluiten. En als je vraagt wat is het rentepercentage... dat ziet u dadelijk wel bij uw afschriften. Als je vraagt hoe hoog is het bedrag... ja, dat kunnen we u op dit moment nog niet zeggen. Uh, ja, dan, dan, dan ga ik toch geen hand, ja. handtekening zetten. Dan meestal hoor je in de reclames... Hè, dit financieel product heeft grote gevolgen. Nou, ja. Ja. ik zou bijna zeggen... een toezichthouder zou eens naar dit akkoord moeten kijken. Want het kabinet verwijst naar uh, de aanloop van Prinsjesdag. Dat is dus nog een hele tijd. Want dan komt het CPB weer met nieuwe berekeningen. Uh, ze zeggen, nou, daar, daar moeten we maar gewoon op wachten. Ja, en dat, dat gaat er dus vanuit. Dat, dat in, uh, het is nu april, en, en augustus komen die cijfers... dat in die paar maanden uh, het, de, de economie zo is aangetrokken... dat een bedrag van 4 miljard aan bezuinigingen uh, niet door hoeft te gaan. Maar ook aan investeringen. Ja. Neem, neem nu minister Schultz van Infrastructuur. Daar was eerst op gekort, uh, bij, na, na het regeerakkoord. 4 uh, keer 250 miljoen. Nu kreeg zij in dit pakket er weer 500 miljoen bij. En die gaan dan nu weer af. Ja, dat, dat is drie veranderingen in een half jaar... voor een minister die over langere termijn... snelwegen en spoor moet aanleggen. Ja, dan is er dus geen zinnig woord meer over te zeggen... wat die minister nou eigenlijk wel en niet kan doen. Dat klinkt nogal zwabberig inderdaad. Hè. Uh, overigens heb, heb ik ze niet horen zeggen dat uh, over die vier maanden... want daar gaat het dan geloof ik over... Uh, dat, uh, dat het dan per se van de baan is, die bezuinigingen. Nee, en dat hoor je dus nu andere FNV'ers uh, ook, ook zeggen. Van ja, dit akkoord staat pas als die vier miljard... definitief van de baan is. Dus die, die nullijn voor de zorg, die lijkt er nu af te zijn, maar de nullijn voor het onderwijs, dat is volstrekt onduidelijk. En het komt allemaal weer neer, want ik, ik moet niet te veel somberen, maar het, het komt allemaal neer op dat gebrek aan vertrouwen door duidelijkheid. Ik weet zeker dat als mensen maatregelen op zich af zien komen, die ze misschien niet leuk zien, vinden, mm -hmm. maar waarvan ze zien dat de politiek met een breed draagvlak uh, het, het, het serieus is en dat je ook blijft motiveren waarom je het doet dat mensen die, die maatregelen ook zullen nemen, omdat ze duidelijkheid hebben. Dan weet je wat je met je huis kan, dan weet je wat je met je studie kan... dan weet je of je misschien gaat verhuizen voor die andere leuke baan... die er misschien wel ergens anders is. Al die zaken waar wij in ons privéleven op willen plannen... daar is dan Haag voor verantwoordelijk dat, dat die duidelijkheid geschapen ja. wordt. En, en dat blijft nu, na het aantreden van dit kabinet, keer... Op keer onzeker. Ik heb het idee dat die hoofdrolspelers een glazen bol ergens hebben gehad. Want die zeggen van ja, die economie gaat weer aantrekken en dan praten we hier straks helemaal niet meer over. Dan, dan is dit allemaal, uh, allemaal van de baan. Ja, maar ja, dat is een beetje dan een, een, een, een dokter die zegt: Ga maar naar huis en, en, en, en, en, ga, en ga maar hopen dat het, dat het goed met je gaat. Ik wil een dokter die zegt: uh, Dit is mijn analyse, mm -hmm. die wordt gemaakt. Hè. Dus de analyse wordt wel gemaakt, maar het medicijn of de ingreep die nodig is, die wordt uitgesteld. Nou ja, daar, daar, daar. in de geneeskunde werkt het niet zo, maar in de economie en de politiek werkt het zeker ook niet zo. En nogmaals, andere landen, neem Duitsland, wat toch een, voor ons een belangrijke partner is als je vergelijkbaar met economie en export. Die hebben dit soort dingen wel gedaan, onder overigens een sociaal-democratische Gerhard Schreuder, dus wat dat betreft ook, he, dat is niet rechtsbeleid. Ja. Uh, maar dat is progressief beleid. Progressief beleid om te zorgen dat de spelregels zo veranderen... dat zowel degene die er op dit moment gebruik van maken... als degene die dat in de toekomst gaan doen er profijt van hebben. En dat zeg ik ook tegen FNV. Hou niet alleen rekening met je eigen leden, hou ook eens rekening met je toekomstige leden. Ja, is de FNV de grote winnaar, vindt u, van dit hele verhaal? Ja, bedoel niet, ik bedoel niet even los van, los van hoe u er tegenaan kijkt, dat het, dat het niet goed is voor het land. Maar... Nou, je hebt nooit één winnaar en verliezer, maar het feit dat uh, gisteren uh, een groot deel van de oppositie, waaronder CDA, ChristenUnie, toch allemaal en D66 allemaal heel terughoudend waren, maar de socialistische partij van meneer Roemer heel enthousiast was, ja, dan denk ik toch dat aan die kant, en dat is een, een conservatieve kant... als het gaat om hervormingen, dat daar de winst zit. Ja, ja. Uh, nog even naar de 3 procent, want uh, ja, goed, uh, de 4 miljard uh, hebben we genoemd. Uh, de, de, er komt eigenlijk alleen maar meer geld bij. Je vraagt je af, waar, waar doen ze het dan van? Uh, nou ja, allerlei mensen zeggen maar steeds... Uh, je moet ophouden op een gegeven moment met bezuinigen. Want dat helpt gewoon niet. IMF, Trits binnenlandse Economen, Paul Krugman, uh, VVD-prominenten... ze waarschuwen daar allemaal voor. Uh, ik hoorde uh, premier Rutte en ook dacht ik, je zei dat gisteravond ook nog. Nee, die 3% blijft die 3%. Hoe ja. kan dat? Ja, dat is dus tegenstrijdig. Uh, en, en, en wat gevaar is, kijk, door die hervormingen... die we hadden kunnen doen op ww duur en ontslagrecht... bezuinig je ook en maak je nieuwe spelregels. Als je die uitstelt of niet doet, wat nu gebeurt... en in het najaar hoopt op economische groei... Dan heb je in dat najaar nog maar één keuze. als die economische groei in die paar weken niet tot stand is gekomen. Heel hard en dat is lastig verzwaren. Nee, dat is lastig verzwaren. Zware, ja, ja. dat, dat betekent: nee, gaan we weer naar de BTW kijken? Gaan we weer uh, naar al die impopulaire ja. maatregelen kijken? die inderdaad weinig fantasieloos vol zijn. Ja. We gaan kijken wat onze luisterers vinden, meneer Pechtold. U blijft meeluisteren, dan kom ik zo meteen graag bij u terug om ja. de reacties uh, door te nemen. Het is uh, zijn uh, reactie op dat sociaal. Uh, akkoord dat gesloten is. En we zijn nu benieuwd naar, naar wat u ervan vindt. Het is goed voor Nederland dat de sociale hervormingen worden uitgesteld. Dat is de stelling. Ruim duizend mensen intussen gestemd. 71% is het eens. Daarmee 29% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met André. André. Ik ben, ja, oi, ik ben het eens met de stelling. Uh, Sorry, je valt even ja. weg. Eens of oneens? Eens. Eens, oké. Okay. En ik ben het eens omdat uh, ik het een heel positief signaal vind in een tijd waarin politici alleen maar elkaar vliegen afvangen. Werkgevers en werknemers in tegenstellingen worden gezet. Dit is een signaal dat we het eens kunnen worden met elkaar. En dat vind je belangrijk? En dat is heel belangrijk. Ja. ja. ja ik ben ja. zelf ondernemer en ik vind het belangrijk dat de onderkant van de samenleving, dus de mensen, dat die uh, het gevoel krijgen dat er ook rekening met hun wordt ja, ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Stoffer de Vries uit Groningen. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik ben uh, wel links, maar dit klopt niet, want uh, volgens mij zitten ze nu om de tafel in de trevenzaal op dit moment een, uh, een toverformule uit te spreken. Want ik viel van mijn stoel. Ik zag Rutte gisteren bij een, uh, een schemerlampje zitten, die werd daar geïnterviewd. <lacht> En die riepen ons allemaal op om heel positief te zijn. Ja. En om ons geld uh, uit de zak uh, te laten rollen. Want er staat natuurlijk wel geld op de bank. Maar uh, hij speculeert uh, als, een, uh, als een directeur van een Holland Casino. Hij is gewoon aan het gokken. Want hij kan de economie niet uh, in, uh, in tien weken tijd uh, omvormen tot een, uh, een, een succesvol iets. Dat, dat, dat bestaat niet. Dus u zit meer op de lijn Pechtold. Die hervormingen die hadden uh, rigoureus moeten worden ingezet en dan niet alleen op de WW, want ik, uh, ik begrijp best dat, dat wij nu allemaal blij zijn, maar ze hadden op de woningmarkt de hoogste aftrekpercentages moeten terugbrengen naar 38% en die mensen kunnen dat het beste dragen in dat geld moeten investeren in zorg, in onderwijs. Ja. ...in vergroening en dat soort dingen. En dan was er werkgelegenheid ontstaan. Ja. En daar zitten wij op te wachten. Dank u wel, Stappen.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ben je Haag, ik ben voor de stelling. Want zoals het nu gaat, dan krijgen we meer werklozen, noem maar op. En ik vind het, het is geen gokken, het is een proberen. dat we dan met een nieuwe akkoord proberen om de werkloosheid op pijl te houden. Of de herstel, de werkgelegenheid. Ja, ja, ik, snap. Ik, okay. ja ik snap wat u bedoelt. Dank u wel. Stappen.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag, met uh, de ruiders. Zeg het maar. Ja, ik ben, uh, ik ben tegen de stelling. Maar uh, nu heb ik weer het idee dat, uh, dat een bepaalde luisterger staat voor en tegen uh, dat dat uh, door de war wordt uh, gehaald. Nou, ik, ik kan het tot nu toe aardig volgen, hoor, wat mensen vinden. Maar, ja. maar, maar, maar leg eens even uit waarom u uh, tegen bent dan. Nou ja, het, ga, uh, het gaat erom, uh, ja, hoe langer je in de, in de WW zit, hoe moeilijker het is om weer een, uh, een baan uh, te krijgen, eventueel een uh, flexbaan. En uh, dus, uh, ja, kijk, als, als je drie jaar in de, in, in de WW zit, en dan uh, sinds kort, dan is het natuurlijk uh, dan is het moeilijker om, uh, om weer een baan te krijgen dan dat je een jaar of anderhalf jaar in de ja. WW zit. Ja. Maar ik vind wel dat mensen die bijvoorbeeld uh, zich langer dan acht jaar uh, in de WW zitten... en uh, daar mocht een uh, baan voor zijn, uh, dat die wel uh, lichamelijk uh, gekeurd worden. Ja, ja. Dat er okay. dus, ge dat het dus geen, geen, uh, dwang, uh, geen dwang is voor mensen die het dus echt niet, uh, niet kunnen. Nee. Okay. Dat er altijd wel, wel een vangnet uh, blijft. Maar u, u, u focust vooral op die WW-maatregel, inderdaad. Uh, dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Alex van de Pas. Ik wil even reageren, ik ben het wel eens met de stelling. Alleen, ik ben zelf een arbeidsgehandicapte die inmiddels 50 jaar is en al 12,5 uh, 12 jaar werkloos is. Ik had een klein beetje een lichtpuntje gekregen door uh, de gehandicaptenquota ja. van 5% van Jutta Kleinsma. Maar ja, dat is natuurlijk weer helemaal weg. Uh, ja. En dat is er natuurlijk weer helemaal uitgesloopt. En ik hoor... Uh, minister als je alleen maar zeggen van... ja, wij gaan wel wat doen voor de mensen met een arbeidshandicap. Nou ja, ze hebben, nee, afgesproken, ja, ze hebben afgesproken de werkgevers en, en de overheid ook... Hè, dat ja. daar dus inderdaad wel wat aan gaat gebeuren, maar niet een kwotum. Nee, maar dat was in 1986 ook al zo. En toen kwam er ook niks van, van terecht. Dus ik geloof dat allemaal niet. Uh, ik zit nu 12,5 jaar thuis en ik probeer aan alle kanten via het UWV en via reïntegratiebureaus aan het werk te komen. Ja. Maar niemand wil me hebben. Ja, ja. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stamper.nl, goedemiddag. Ja. Goedemiddag, met Bart dat uit Utrecht. Um, ik ben het oneens met de stelling. Uh, uh, meneer Pechtel zei het al: uh, de FNV vertegenwoordigt zo'n 20% van, de, van het werkende uh, bevolkingsgedeelte. Uh, ik ben uh, in de andere procentcategorie, ik ben zelfstandig ondernemer. Van ons wordt verwacht om enorm creatief te zijn in deze tijd van crisis. Nou, dat zijn we ook. Uh, we doen ons best om werk te halen. Maar er wordt helemaal niet gekeken naar die categorie van uh, werknemers in Nederland... die op een of andere manier, en dat bewijs ik ook in de jaren tachtig al... Uh, toch een soort van drijvende motor zijn in tijden van crisis... Uh, uh, om te zorgen dat die economie weer mee op gang komt. En als wij zo creatief moeten zijn om werk te genereren... waarom is onze regering dat dan niet? En gaan ze toch in een soort van afwachtende houding in de hoop dat een kroning van bijvoorbeeld Willem-Alexander... uiteindelijk in één keer de economie zal gaan vooruitsturen. Nee. Maatregelen maken, maatregelen nemen, regie nemen... daar is de politiek voor. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Paul. Oh. Uh, ik ben het eens met de stelling en ik zou nog verder willen gaan. De ideeën van meneer Pechthoop moeten helemaal van tafel. Want er is al lang aangetoond dat een verdere versoepeling van uh, het ontslagrecht en alles wat ermee samenhangt... helemaal niet leidt tot meer werkgelegenheid. Het is gewoon onzin. Weg ermee. Oké, okay, nou uh, duidelijk geen fan van D66. Dank u wel. Stam.rl, goedemiddag. Goedemiddag, met Van Maarseveen spreekt u. Hallo. Goedendag. Ik, uh, uh, ik hoor dit allemaal even aan en, en ik, ik vraag me toch af of nee toch wel een klein beetje open, open heeft. En dan onder andere uh, met betrekking tot uh, onze politieke leiders. Um, als je iets wil gaan veranderen met betrekking tot uh, de werkloosheidsuitkeringen en dergelijke, of met, uh, met betrekking tot de gehandicapten, dan moet je eerst voor zorgen dat er werk is. Ik denk dat dat het belangrijkste is, want dan kan je dus mensen aanspreken en aangeven van eh, we hebben een baan voor je. En als je er dan niet voor kiest, dan kunnen we sancties gaan opleggen ten opzichte van de uitkering die nou, ja, gegeven goed, wordt. We, ze hopen nu en dat, dat wij allemaal weer gaan uitgeven en dan gaat die economie ja, weer draaien op hoop, kijk, op hoop, op hoop. Uh, uh, daar, daar wordt geen economie mee gedraaid. Het is nu noodzakelijk dat er meer geld vrijkomt voor de mensen die ondernemen. Dat er makkelijker. Ik, ik ben zelf ondernemer, ik heb een aantal mensen in dienst. Ik uh, heb ook wel eens de bank nodig, die houden de handen op de knip. Ja. Maar we kunnen ze wel met z'n allen redden. Van onze centjes. Ja. Ik ben, ik, ik ben, er zijn duizenden ZZP'ers failliet gegaan. He, eerst is dat natuurlijk in het begin jaren, of eind jaren 90, begin 2000, hebben we gezegd: Nou goed, we willen geen vaste krachten meer. Dus daar maken we ZZP'ers van. Het is makkelijk ja. voor de aannemersbedrijven om ze in dienst te nemen. Nu staat de huizenmarkt stil. De ZZP'ers stoppen ermee, ja. ja. Dus die gaan een uitkering aanvragen. Het is heel simpel. Wij hebben de banken gered de banken doen ja. de rente omlaag, ja. dan hoeven ze de voorlopige teruggave niet meer terug te geven op het gebied van, uh, uh, van de hypotheek. Dan zijn ze daar ook gelijk vanaf. De rente naar 2,7 procent, de huizen worden weer verkocht, de zzp'ers zijn aan de slag en de economie draait als een trein. Ja. De bank hebben we toch betaald. Ja, ja. Bedoel, u, ik, met z'n allen. Nog één ding, hè? want uh, de ja. werkgevers zaten daar natuurlijk ook aan tafel, hè? Uh, dus de, de bedrijven zal ik maar even zeggen. Dus uh, ja. bedoel, dat sociale akkoord is niet alleen maar iets van de vakbonden. Nee, dat ben ik met u eens, maar die werkgevers die zitten daar eigenlijk, omdat dat we in zo'n moeilijke periode zitten op dit moment... en dat we uh, in principe iets soepeler van een werknemer af zouden kunnen. Mm. En, en, en dat is uh, een, een onderdeel waarvoor ze daarvoor gezeten hebben. Mm. En dat doet pertinent niets aan de verbetering van de Nederlandse economie... Nee. waardoor er werkgelegenheid gegenereerd wordt. Nee. Ik begrijp ook niet hoe, hoe... Ik zou u vertellen als onze politiek leiders... directeur van het bedrijf Nederland hadden geweest... dan is Nederland failliet. En dan zijn we nu heel erg goed op weg om dat voor elkaar te krijgen. Okay. En waarschijnlijk hebben zij het voorbeeld genomen van de banken. Want die verkwisten het geld ook alsof ja, het niks ja, ja. is. Keren links ergens okay. een bonus uit. We hebben een uitzending maar... tot, tot twee uur. Dus ik moet u echt afbreken. Want we gaan even terug naar Alexander Pechtold. Ik vind dat hij nog even de kans krijgt om te reageren op alles wat hier gezegd is. En laten we maar beginnen met deze laatste meneer. En, en misschien uh, ja, ook zo iemand die, die, uh, ja, die we gewoon eens moeten horen misschien. Meneer Pechtold. Want uh, dit is iemand van de straat. Ja, maar dat, uh, ik, ik ben ook heel blij dat veel mensen zich ermee bemoeien. En dat op dit moment uh, de en de luistercijfers voor programma's waar dit ook allemaal besproken wordt omhoog schieten, want het gaat ook over ons allemaal. En als mensen zeggen ja, het lijkt een toverformule, zoals meneer de Vries zei, het lijkt op gokken, het lijkt op hopen, dat is ook precies mijn probleem ermee. Vond wel interessant dat iemand zei: Van hè, uh, uh, hoe langer je in de WW zit, hoe moeilijker het wordt. Dat ja. was ook een van die dingen, uh, dat zei meneer De Ruiter, uh, waarom dat veranderd moet worden. Je moet gelijk al vanaf de eerste dag dat je die baan verliest, moet je niet in die baanzekerheid, maar je moet werkzekerheid krijgen... doordat je gelijk geholpen wordt met om en bijscholing in een nieuwe baan te komen. Als, als dat langer dan een half jaar, een jaar duurt... dan is dat een steeds groter probleem. Iemand vroeg die werkgelegenheidscijfers. Ja, juist door dit pakket gaat de werkgelegenheid omlaag. Want die hervormingen, dat was al berekend bij het regeerakkoord... zouden 70.000 banen opleveren. Die vernietig je door die hervormingen dus niet door te zetten. En heel terecht zijn er een aantal mensen over uh, de ZZP'er ja, die hebben niet, we hebben er bijna 800.000 van... Die, die, die, die moeten vechten om werk, die krijgen moeilijk een hypotheek. Die hebben niet die rechten op uitkering, op pensioen... zoals anderen hebben. En de bedoeling van die hervormingen was nou... om flex wat minder onzeker te maken... en vast werk wat minder zeker te maken. Ja. Waardoor de overgang van het een naar het ander... Uh, wat juist zo hard nodig is voor die werkgelegenheid... dat dat tot stand oh. zou komen. Ik heb toch ook mensen horen zeggen, met name de eerste Bell ook. Ik was zelf ondernemer, uh, heb ik nog even snel opgeschreven. Uh, positief signaal, laten we er ook iets mee doen dan met z'n allen. Ja, dat was meneer André, maar die zei ook, ze zijn het eens... maar hij zei erachteraan, waarover eigenlijk? Wat... wat... Dat, dat is natuurlijk volstrekt onduidelijk. Als je niet weet wat de effecten... en daarom ben ik zo blij dat we nu met vijf oppositiepartijen... die vragen hebben gesteld, wat de effecten van beleid zijn. Het kabinet is toch verantwoordelijk om ons te laten zien... wat betekent dit nou voor de werkgelegenheid? Want mijn aanname is dat die erop achteruit gaat. Ja. Wat betekent dit voor belastingen? Mijn aanname is dat die voor mensen en bedrijven omhoog zal gaan. Ja. Wat betekent het voor de staatsschuld? Want het gat is in ieder geval 4 miljard, want dat wordt niet ingevuld of misschien toch, maar alle effecten van wat er allemaal niet aan hervormingen gebeurt... is ook nog wel eens extra geld wat er op dit moment waar onduidelijkheid over bestaat. De Woensdag debat. Ja. We kijken daarna uit, met z'n allen. Ik ook. En u gaat die kritische vragen daar stellen. Dank dat u meedeed in Stam.nl. Alexander Pechtold, fractievoorzitter van d 66 in de Tweede Kamer. U kunt helemaal middag blijven stemmen op onze site. Misschien dat dat ook nog wat uitmaakt voor het debat, je weet het nooit. Um, het is goed voor Nederland dat de sociale hervormingen worden uitgesteld. Bijna 10, nee, meer zelfs dan 1150 mensen hebben intussen gestemd. 70% eens met de stelling, 30% is het er mee oneens. Goed, um, zometeen is een vrijdagmiddag live vanuit Amsterdam. Jan Mom, ik aan. Hè. Vanuit de kroon zit hij daar, zit aan het Rembrandtplein, is het zonnetje al doorgebroken. Oh ja, nou ja. Um, ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Prettig weekend, Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer.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 Stel, je bent voetbalvereniging Zwaluwe vooruit. Al 65 jaar worden je velden kaal gevoetbald en elke zondag maken vrijwilligers de tribune schoon. Dan ben jij, beste voetbalvereniging, een supporter van Schoon en dat wil je delen. Want hoe meer supporters zich bekendmaken, hoe meer mensen zien dat opruimen normaal is. Dat maakt Nederland schoner. Dus ben jij ook een supporter van Schoon? Meld je dan op supportervanschoon.nl U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren.